3 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Minister De Jager zegt dat de financiële markten meteen negatief hebben gereageerd op de uitspraken van SP-leider Roemer over Europa. Roemer noemde gisterochtend een Europese boete wegens overschrijding van het begrotingstekort belachelijk. Hij zei niet van plan te zijn zo'n boete te betalen. De Jager over de reactie van handelaren. We hebben er wel vragen op gekregen op het ministerie van Financiën van Handelaren in het buitenland. Maar wij hebben aangegeven, uh, natuurlijk er komen verkiezingen aan. Uh, iedereen uh, profileert zich op een bepaalde manier. Dat betekent dat je altijd met verschillende partijen moet samenwerken. Het heeft er wel altijd mee toe gezorgd dat er toch een degelijke lijn... ook onder verschillende politieke kleuren wordt uitgestraald. De jager zei ook dat hij blij is dat Roemer gisteren later op de dag zijn mening leek te herzien. Roemer zei in Nieuwsuur dat hij er alles aan zal doen om het niet tot een boete te laten komen. In Moskou heeft de rechtbank de drie Russische leden van de punkgroep Pussy Riot... schuldig bevonden aan vandalisme, gemotiveerd door religieuze haat. De rechter bepaalt later vanmiddag de straf. Er is drie jaar cel geëist. In februari zongen de vrouwen in een kerk in Moskou een protestlied tegen president Poetin... Volgens de rechtbank zijn door de actie de gevoelens van de gelovigen in de kerk geraakt. De zaak heeft binnen en buiten Rusland voor veel ophef gezorgd. Veel mensen maken zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting in Rusland. PVV-leider Wilders vindt dat kickboxer Bader Hari na een veroordeling Nederland moet worden uitgezet. Op Twitter schrijft Wilders: Als Bader Hari wordt veroordeeld voor geweld, Nederlandse nationaliteit afpakken en na uitzitten straf linea recta op vliegtuig naar Marokko. Badr Hari is geboren en opgegroeid in Amsterdam. Zijn ouders komen uit Marokko. Gisteren maakte het OM bekend dat hij wordt verdacht van zes mishandelingen. De Zuid-Afrikaanse politie heeft uit zelfverdediging... het vuur geopend op de demonstranten bij een platinamijn. Dat heeft de politiecommissaris gezegd op een persconferentie. Volgens hem werden de agenten aangevallen door gewapende stakers. De commissaris zei verder dat 34 mensen... bij het incident om het leven zijn gekomen. 78 mensen raakten gewond... Bij gevechten tussen leden van de rivaliserende vakbonden vielen eerder deze week al tien doden. In Zuid-Afrika is geschokt gereageerd op tv-beelden van de politie die op de mijnwerkers schiet. Het weer afwisselend wolkenvelden en zon. Temperaturen 25 graden in het noorden tot 29 in het zuiden van het land. Morgen is er volop zon. Temperatuur dan tussen de 30 en 32 graden. ANRB Verkeersinformatie. Er staan twaalf files, een paar daarvan vallen op. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord voor de Ketelbrug 7 kilometer. De A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen het Belgische Meer en Knoopend Galder 6 kilometer. Door een ongeluk met twee vrachtwagens is bij Knoopend Galder de rechterrijstrook Rijnstrook dicht. Druk te zien we bij Nijmegen op de A50 van Arnhem naar Oost tussen Renkum en Knoopend Ewijk 12 kilometer. En de A325 richting Nijmegen voor de Waalbrug 5 kilometer.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 Privacy, eh? Ook in het nieuwe televisieseizoen maken Owen Schumacher en Paul Groot weer een satirisch weekoverzicht met actuele sketches, imitaties en parodieën. Het satirische programma Koefnoem. Morgen rond kwart voor tien bij de Avro op Nederland 1. Dit is Radio 1. Avro vrijdagmiddag live. Ja, Welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met Ibo Kulsen van de VVD en Bart van Kent van de SP, beide uit Den Haag. Die gaan debatteren over de vraag of bedelen verboden moet worden. Justus van Ool is er weer. Zijn column gaat over schandalige voetbalsubsidies. En u kunt reageren op Twitter, hashtag Afro VML. of ons bekijken op de website. De over de politiek. Ja, in verband met de komende verkiezingen... zijn de diverse partijen weer volop bezig met hun campagnes. En bij ons in de studio twee mensen die hier een mening over hebben. Joost Balen en Elvira Banjebaard, 50-plussers... Jullie hebben de pest in. Zeker te weten, ja. En waarover? Nou, wij hebben zwaar de pest in over hoe die hele 50-plus partij... met ons omgaat de hele tijd. En ons, dat zijn? De, de, de oudere cannabis gebruiken natuurlijk. Wat zeg jij? De blowers, weet je wel. En uh. Uh, wat is de klacht? Nou, wij zagen onlangs dat de 50-plus partij... die had een lijstverbinding gemaakt ja. met de dierenpartij... ten behoeve van het oudere dier. Ja. P Pardon? ten behoeve van het bejaarde beest, weet je wel? Ja ja. Uh, en, en de beestachtige bejaarden natuurlijk ook, niet te vergeten. <lacht> ja, ja ja ja. En verder, Elvira? Uh, ik neem even een haaltje hoor, kan dat? Anders ben ik geen mens. Ja, uh, nou eentje dan. Oh, toen dachten wij, voor hetzelfde geld kan je dan ook wel een lijstverbinding maken van 50PLUS en de Cannabispartij. Hoezo dat? Omdat er dan meer belangstelling komt voor de bejaarde Cannabisgebruiker, op die manier, weet je wel. Dat zou kunnen. Maar die 50 plus-partij, die Jan Hagel, die wil dat helemaal niet. Nee, die moeten ons niet. En waarom niet? Omdat het van die square figuren zijn, weet je wel. Nou. Jawel, ze willen alleen maar opkomen ja. De burgerlijke bejaarden, ja. weet je wel. De bloemetjesjurk bejaarden. Ja, de kanariepiet bejaarden. De ja. bingo bejaarden. De breiwerk bejaarden. Ja. De vogeltjesdans bejaarden. Ja. ja, net zoals die suffe omroep Max de hele tijd. Die komen toch ook om in truttigheid, toch? Ja. Niet aan. Tja. En de bejaarden die het anders wilden De alternatieve bejaarden. Dus daar wordt niks voor gedaan. Wat voor bejaarden zijn jullie dan? Ja, wij luisteren bijvoorbeeld nog elke dag naar goede muziek. Hm. Jimmy Hendrix, hè Hey, Joe, where you go the gun the Gunnerjord? Your... Ja, Bob Dylan. Ja. The answer, my friend, is ja. blowing. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar die cannabis uh, is toch ook niet ongevaarlijk? Mm. Je kan er ook schietvervreemd van worden, bijvoorbeeld. Ja, kijk dan naar ons vogel. We zijn allebei 65 springlevens, weet je wel. Het is toch te gek dat we nog zo oud zijn geworden. Dus zo slecht is dat niet hoor, die wiet. Ja, nee, echt niet. Nee, dat is ook wel weer waar. Die wiet, die wiet, die mm -hmm. is zo slecht toch niet? Maar wat willen jullie dan uh, dat er gebeurt met de lijstverbinding? Nou, dat we geaccepteerd worden, weet je wel. Wij willen gewoon dat wij straks kunnen blowen in het bejaardenhuis. En je mag daar nou niet blowen, alleen maar drinken. Dat is toch van de pot gerukt? Ja, dat zit misschien wel. Wat wel in. bejaarde beesten en geen bejaarde blowers. Dat kan toch helemaal niet. Ja, of zijn wij minder dan beesten? Ja, ja dat ga je daar dan mee zeggen, Precies. weet je wel. Wat zou het dan betekenen? Maar jullie willen dus bij het klootjesvolk horen. Wij ja. willen ook wel eens normaal zijn uiteindelijk, weet je. Dat je normaal oud wordt, Precies. normaal doodgaat. Zoals ieder ander daar recht op heeft. Juist, maar wel met een lekkere joint. Wij hebben ook burgerlijke behoeftes, he? Je bent je hele leven outcast geweest. Dan wil je ook wel eens een keertje rust aan je reet, weet je wel. En lekker blijven blauwen, hè. Ja, een burgerlijk blowen dus eigenlijk. Ja, man, dat is het burgerlijk heel ja. Helemaal te gek. <laughs> ja, blowen bij de bingo. Ja! De <laughs> <laughs> <laughs> Blow bingo! Blow bingo! <laughs> ja, dank jullie wel voor deze heldere uiteenzetting. Het <tieft> <Ja. applaus> is tijd voor debat. Iedere week krijgen hier twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee kathedels zetten we klaar, twee mensen met verstand van zaken. Natuurlijk daarachter in het debat over eenstelling. Vandaag over de vraag of bedelen verboden moet worden. Het wettelijk verbod op bedelen is in 1995 afgeschaft... maar omdat sommige gemeenten eh, dan overlast eh, ervaarden... leidde dat in die gemeente tot een plaatselijk verbod. Ondernemers in de binnenstad van Den Haag willen nu ook zo'n verbod... maar de Haagse politiek is er nog niet uit... Praat na de zomer over een bedelverbod. Hier nu al aanwezig twee Haagse politici. Ibo Kulsen van de VVD, voor een verbod. En Bart van Kent van de SP tegen een verbod. Allebei welkom. Uh, meneer Kulsen, uh, om u te beginnen. Hoeveel bedelaars kom ik tegen als ik door de Haagse Binnenstad loop? Nou, steeds meer. Het uh, ligt aan welke route je loopt, maar je komt nu zeker een dozijn, uh, uh, kan je makkelijk tegenkomen. Van de, op weg van het begin naar het einde van de Grote marktstraat. En ik heb er last van. Op wat voor manier? Nou, ze staan in je weg. Uh, ze staan achter je terwijl je aan pinnen bent. Uh, ze blokkeren de ingang voor een winkel. Uh, ze klampen je aan. Uh, als je niks geeft, uh, krijg je nog een paar opmerkingen naar je hoofd. Ja, en dat verpest gewoon het winkelgenot wat we toch proberen voor elkaar te krijgen. Meneer Van Kent van de SP wel eens last gehad van bedelaars? Nee, die ervaring heb ik helemaal niet. Ik heb wel eens last gehad van een dronken bedelaar. Maar goed, ik denk dat we het ook snel erover eens zijn... dat als mensen in de openbare ruimte dronken zijn en mensen lastig vallen, dat de politie daar gewoon iets aan moet doen... Uh, maar twaalf bedelaars ben ik op dat stukje in Den Haag nog nooit tegengekomen. Maar is er een probleem met bedelen in Den Haag? Er is wel af en toe een probleem. Wat ik net al aangaf, van als mensen gewoon in de openbare ruimte echt overlast veroorzaken... dronken zijn, uh, mensen lastigvallen, tuurlijk is daar dan een probleem. En daar moet de politie ook gewoon wat aan doen. Oké, okay, dus daar bent u het over eens. Maar de vraag is nu natuurlijk, hoe los je dat probleem op? Daarover gaan we debatteren aan de hand van de stelling... Den Haag moet een bedelverbod krijgen. U krijgt eerst allebei een halve minuut om uw stelling toe te lichten. Uh, meneer Gulsen, u bent het eens met die stelling, dus... 30 seconden voor u om te vertellen waarom. Nou, de VVD is voor de invoering van een bedelverbod in Den Haag. In de eerste plaats uh, om de overlast die bedelaars veroorzaken... richting het winkelend publiek, ondernemers en bewoners... effectief te kunnen aanpakken. En in de tweede plaats ook om ervoor te zorgen... dat die bedelaars ook daadwerkelijk gebruik gaan maken... van de verslavingszorg, van de psychiatrische zorg die hun wordt aangeboden. Helder en ruim binnen de tijd. Bart van Kent van de SP, een half minuut om uit te leggen waarom u tegen een bedelverbod bent. Nou, ik, als eerste is het natuurlijk belangrijk om met elkaar te, te, te beseffen dat het natuurlijk te gek is dat in zo'n rijk land als Nederland zoveel mensen op straat moeten overleven. Deze mensen leven heel veel op straat in Den Haag, mede doordat de VVD heel veel voorzieningen heeft afgeschaft en heeft wegbezuinigd. Hulp uh, om ervoor te zorgen dat mensen huis niet worden uitgezet, wegbezuinigd. Dagopvang voor verslaafde daklozen, wegbezuinigd. De eigen bijdrage in de GGZ helpt ook al niet mee. Dus de omstandigheden zijn zodanig dat mensen gewoon op straat moeten overleven. Ook geld nodig hebben voor de nachtopvang. Dus daarom vind ik dat geen goed idee. Binnen de tijd, uh, die omstandigheden, meneer Verkent, heeft u geschetst. Maar waarom moet je dan de overlast die er nu blijkbaar wel is, want daar bent u het over eens, niet met zo'n bedelverbod aanpakken? Nou kijk, er waren allerlei voorzieningen in de stad. Waar uh, daklozen, en vooral ook daklozen met een psychiatrische achtergrond... overdag konden verblijven. Een klein beetje geld konden verdienen ook, met wat, uh, met wat werk. Om uh, um zo de nachtopvang te kunnen betalen. Voor de nachtopvang in Den Haag moet je blijven betalen. Ook als het bedelverbod van de VVD straks van kracht wordt. En dat is natuurlijk heel erg dom om dan uh, bedelen te verbieden. Want wat moeten daklozen dan gaan doen? Wil de VVD soms dat ze gaan stelen? Of dat ze fietsen of autoradio Dus u zegt als je die verkopen? voorzieningen weer opnieuw instelt... dan zou je ook geen last meer hebben van bedelen? Yeah. Nou, dat is, een belangrijke, uh, dat, dat is een belangrijke oorzaak. Want de heer Guelsen zei het ook al terecht van dat het aantal bedelaars op straat nu enorm aan het toenemen is. Nou, dat heeft er mede uh, mee te maken dat allerlei voorzieningen zijn gesloten. En dat mensen met een psychiatrische achtergrond nu voor een deel ook de zorg meiden vanwege die eigen bijdrage in de GGZ... gesloten onderhandeld door de VVD, meneer Kulsen. Dus u bent eigenlijk zelf medevoorzaker. Nou ja, ik zou het meneer Van Kent toch willen aanraden om even goed de stukken door te lezen van de gemeente. We hebben in Den Haag een programma dat het heet Den Haag onder Dak. Waarin de voorzieningen voor dak, thuislozen en verslagingzorg. Yeah uitermate goed geregeld is. Er zijn voorzieningen voor. Sterker nog, ze dus krijgen zelf een soort persoonlijke assistent... om hun te begeleiden na die zorg. Dus dat er daar op bezuinigd is en dat er geen plek voor is... dat is absoluut de kul. Wat je ziet is dat mensen die nu op straat bedelen... daar een, een ontzettend interessante bijverdienst is. Ze halen makkelijk een paar tientjes, vijftig... misschien soms wel honderd euro per dag op. Dat weerhoudt hun, weer hun er juist van om weer gebruik te maken... van reguliere zorg. Maar wat voor zijn mensen toch, zijn dat trouwens? Die nou, dat zijn voor een deel... Uh, ik denk, voor een groot deel zijn het inderdaad mensen met een verslaving en psychiatrische achtergrond. Maar de afgelopen jaren zie je ook steeds meer, ik noem het maar even, beroepsbedelaars uit midden-Oost-Europa die echt nou ja, georganiseerd met een busje worden afgezet, strategische punten innemen en daar uh, uh, mensen om geld uh, vragen. Of als die eerste categorie, die psychiatrische achtergrond, of verslaafden, die, die zul je met een verbod natuurlijk niet tegenhouden, of wel? Nou, je, je houdt de overlast tegen en je creëert, je gebruikt enerzijds een stok om er ook weer naar die zorg toe te geleiden. Want voor, op dit Moment, en dat bleek ook in Rotterdam, waar het betelverbod is ingevoerd, waar de SP overigens wel voor was, ook in Rotterdam: uh, dat uh, uh, de, der, met die maatregel juist die, uh, die verslaafden. Weer begeleid naar zorg. Die dus echt, en, nodig en meneer na, kijk, Van Kent, je moet en voor ze zorgen, maar tegelijkertijd ook handhaven door middel van een verbod. Kijk, sociaal, sociaal beleid voer je in de stad om problemen op te lossen. En er was sociaal beleid. Er was namelijk een dagopvang voor, uh, er was een dagopvang voor uh, daklozen met een psychiatrische achtergrond. Uh, de echt. vluchthaven was er in Den Haag, waar uh, mensen ook door vrijwilligers en ook door particulier initiatief. Uh, werden geholpen om uh, uh, met scholing en uh, begeleiding naar werk uh, uh, te komen... en een eigen dak boven hoofd te krijgen. Dat is allemaal wegbezuinigd door dat extreemrechtse VVD-college... bij ons in Den Haag. Nee, verkeerd, en vervolgens, zegt de, VVD, een en vervolgens zegt de VVD... als al deze mensen op straat lopen, dan mag hij ook niet meer bedelen. Terwijl ze wel moeten betalen voor de nachtopvang. Ja. Dan zou ik van de heer Goelsen willen weten... hoe moet dan een dakloze betalen voor die nachtopvang? Waar moet hij dat geld vandaan halen? Uh, wil de VVD dan dat ze gaan stelen? Wil de VVD dan uh, dat er op een andere manier... Uh, dat, dat de nachtopvang gratis wordt. Kunt u dat eens dus toelichten? Ja, het is, ik heb het idee dat meneer van Kent helemaal niet op de hoogte is... hoe onze welvaartsstaat in elkaar zit in de dag. Eén, ieder, ieder inwoner heeft, heeft gewoon een basisbestaan... inclusief een inkomen en bijstand. Dus daar kunnen ze gebruik van maken. Die zorg die is er. Ik wil u best meenemen langs de verschillende plekken... waar daklozen uh, een overnachting kunnen krijgen. Ik doe nu u de de best, helemaal zo niet als ik daar inwoner, geweest ben. Maar gaat u, uh, u zin in zin van een hoe, een hoe moeten ze, ze dat betalen? Landen zoals waar hoe het niet moeten ze betalen voor de nachtopvang dan in uw ogen? Iedereen heeft daar een eigen bijdrage. Dat is ook logisch. Dus en waar hadden ze dat geld vandaan, niet... nu met bedelen? En straks, hoe gaan ze nee, dat straks nee, organiseren dan? Uh, bij, uh, Iedereen heeft ook nog iets als een bestaansminimum... hetzij vanuit de bijstand of een andere vorm van een... Uh, en daar kunnen ze van... het van betalen? Ja. ja, de VVD heeft hier uh, duidelijk niet over nagedacht. Want nou, het, uh, je krijgt pas uh, zo'n uitkering als je een adres hebt... Uh, er zijn daklozen die afhankelijk zijn van de nachtopvang. Daar moet inderdaad een eigen bijdrage voor betaald worden. Uh, 9 van de tien bedelaars die mij aanspreken op straat... noemen dat ook als reden van heeft u een euro voor, uh, voor de nachtopvang. 수itchaties. Daar moet gewoon voor betaald worden. Dat geld wordt op dit moment bij elkaar gebeden. Maar dat geldt misschien en niet voor professionele bedelaars... waar meneer Puls het over heeft. Maar dat is ook nog een ander verhaal. Als we daarover gaan hebben, uh, mensen uit Roemenië uh, of Bulgarije... die in Den Haag bedelen geen middelen van bestaan hebben... die moeten ook wat de SP betreft worden geholpen om terug te keren. Omdat er in Den Haag dan ook geen toekomst. Toch even, in u zegt, maar dat is een ander probleem. Maar even uw punt, want u zegt, je moet die sociale uh, voorzieningen uh, herstellen. U bent het niet eens trouwens, of, of ze er überhaupt wel of niet zijn. Ja. Maar goed, u zegt dat moet je doen. Dat gaat natuurlijk toch wel tijd kosten. In de tussentijd moet je toch wel iets aan het probleem doen? Nou, per 1 januari zijn die voorzieningen gesloten, waar ik het net over had. Ik bedoel, daar kan de heer Gulzen van zeggen dat het niet zo is. Maar dat is, dat is gewoon feitelijk uh, het geval Maar wat doe je nu dan, op dit moment aan de overlast? Nou ja, wat je nu zou moeten doen, is weer een soortgelijke voorziening uh, uh, creëren. Waar maar die mensen... heeft ze morgen niet geopend. Nou ja, de voorziening is al net dicht, dus die kan je weer redelijk snel openen. Maar waar men, in ieder geval een plek waar uh, me, uh, mensen met een verslaving... of met een psychiatrische achtergrond, die ook nog dakloos zijn... overdag terecht kunnen. Waar ze ook uh, in contact worden gebracht met mensen van de hulpverlening. Zodat ze bijvoorbeeld kunnen afkicken naar school kunnen gaan... Uh, uiteindelijk weer een baan kunnen vinden en zelfstandig kunnen ja, wonen. De voorzieningen is dus, dus dat, helder. Dat u, moet weer u, u, u zegt begin daar weer mee. Maar ja. tegelijkertijd begrijp ik dat de politie in Den Haag nu roept... het is voor ons eigenlijk heel moeilijk om die overlast aan te pakken... omdat er bijvoorbeeld geen verbod is. Nou ja, kijk, die dronken zwerver. Waar ik, ooit een keer, of bedelaar, waar ik ooit een keer last van heb gehad... die kan door de politie prima worden opgepakt, volgens mij. Openbare dronkenschap, mensen lastigvallen, op straat. Dat kan nu al. Dan heb je uh, geen bedelverbod de, voor nodig. Dat is zeker zo. En als je zo'n bedelverbod echt gaat instellen in de stad... dan betekent dat ook dat je dat moet handhaven. Dat je er heel veel agenten voor nodig hebt. En volgens mij ben ik, het met de v, ben ik het ook snel met de VVD eens... dat de politie harder nodig is in Den Haag... om bijvoorbeeld uh, uh, mensen die gewapende overvallen plegen... Op, in avondwinkels of tankstations of enzovoort. Meneer dat is een groot Kul, probleem ik ik in van ja, stad, Maar de politie, zeg ja. nou, kan het nu al veel Juist maakt het politie juist makkelijker om de overlast tegen te kunnen gaan. Nu mag je alleen handhaven op hinderlijk volgen en andere vormen van overlast. Dat is voor de politie heel erg moeilijk en kost heel veel tijd om dat administratief te verwerken. En dergelijke. Net als een alcoholverbod, wat ook geldt in de binnenstad, zou je ook met een bedelverbod juist de politie helpen. Dat hebben ze ook vorig jaar al aangegeven. Help ons nou, geef ons dat middel nou om die overlast tegen te gaan. U heeft daar uh, vorig jaar tegen gestemd. Als ik het zo hoor, gaat u nu weer tegenstemmen. Klopt. Ik hoop dat de rest van de raad uh, inmiddels toch wel wat wijzer is, uh, is geworden. Ik zie ook met vertrouwen tegemoet dat we straks in het najaar uh, een bedelverbod gaan uh, invoeren. Dat we u goed uitpakt. Meneer van Kent, dat, dat verzoek van de politie om zo'n verbod, dat vindt u niet uh, uh, reëel? Nou, het is vooral een verzoek van de ondernemers in de, in de binnenstad... Um, en dat kan ik me ook voorstellen. Ik bedoel, die hebben daar, uh, die hebben daar natuurlijk veel mee te maken. Uh, maar het is niet zozeer dat als je dat verbod instelt, dat je daarmee het probleem oplost. Als je armoede verbiedt of je verbiedt, uh, verbiedt dat, het, uh, dat het regent, dan heb je het probleem nog niet opgelost. Dus wij zeggen, voer nou sociaal beleid om ervoor te zorgen dat mensen niet op die manier op straat hoeven te leven. Dat punt dan dan help je die gedaan. ondernemers, dan help je de politie en dan help je de stad. Tot slot, uh, meneer Kent, vindt u nou dat er uh, helemaal niets of toch ook wel iets in de argumenten van meneer Kulsen zit? Nou, ik vind, waar ik het met de heer Gulsen echt eens ben... is dat als mensen echt overlast veroorzaken in de binnenstad... of dat nou uh, zwervers zijn, bedelaars uh, of gewoon uh, uh, u en ik... dat dat, dat moet worden aangepakt. Meneer Gulsen zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Kent? Ja, hij herkent uh, dat, he, dat de wortel en de stokmethode goed zou uh, kunnen werken. Uh, alleen, ik zeg, die wortel die is al aanwezig. En je zegt, ja, die, zit nog, die, die moet weer uit de grond worden getrokken. Maar die, die voorzieningen, daar die hebben we al goed. Daar moet u nog maar eens over doorpraten, want hier komt het niet <laughs> nee. uit. Na de zomer wordt duidelijk of er in Den Haag... Eh, als, als uh, ja, vervolg zeg maar, van andere gemeenten ook een bedelverbod komt. Voor dit moment beide dank. Ibo Kuulsen van de VVD, Bart Kent van de SP. We gaan weer luisteren naar muziek, de kick. Ja.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 Het zo lang duurt en ik zeg: ik zou het niet weten. Ik heb God een andere kaart gestuurd. Ik pluk mijn dag en ik bid niet voor mijn brood. Oh. Nu nog spring leven voor hetzelfde geld. Morgen dood. Levend, de titelnummer uh, van een nieuwe album. En wil je dat album gratis bemachtigen? Dat kan. Dan moet je gewoon onze pagina even liken op Facebook, de Vrijdagmiddag Live-pagina, en vertellen waarom je het wil hebben, die CD, Springlevend. Want dan mogen wij er drie verloten onder de mensen die die pagina geliked hebben. Dave van Raven is de zanger van de Kik. Welkom, Dave. Ja, hartstikke leuk. Jullie zijn allemaal, uh, zoals het hoort natuurlijk, uh, bij de muziek die jullie maken... netjes in stijl gekleed. Ja. De overremtjes keurig dicht, stropdas eromheen. Jullie hebben het vast heet, of niet? Ja, het is vreselijk vandaag uh, om uh, je zo even eerlijk toe te geven, inderdaad. Uh, we moeten vandaag ook nog... Uh, ja, we zijn de hele dag onderweg eigenlijk. En het zweet, dat breekt me nou al uit, ik zei helemaal. Uh, voor mij stink ik ook zelfs al een beetje. Maar het is een, uh, ja, een echt, echt een regel van... Hup, vast die boordjes... Niet ja, natuurlijk, je, je wel, maar ik vind echt als je op zo'n podium staat, dat je dan ook wel uh, dus, ja, dat je er ook wel een beetje, een beetje goed moet uitzingen. Ook als het radio is. Dus, uh, ja, natuurlijk. Kijk eens wat hij achter me staat ja, de camera. <laughs> ja. We zijn inderdaad op internet ook gewoon te zien. Um, ja, nou ja, jullie zijn van een, uh, of jij vooral van een Engelse uh, Engelstalige Nederbiedgroep. Ben je naar een Nederlandstalige uh, groep gegaan? Waarom? Ja, dat ja, uh, ik, weet ik eigenlijk niet omdat het Nederlands onze eigen taal is. Weet je wel? Dat is een goede reden op zich. Weet je ja. al, maar het is natuurlijk ontstaan gewoon ergens dat we ergens uh, een keer speelden. En toen, en toen waren we nog Engelstalig ook. Uh, we zijn ook Engelstalig begonnen. En stonden we zo eens over de polder heen te kijken. We speelden toen in Noord-Holland volgens mij. Uh, weet je wel, allemaal van die soort. Uh, ja, weet je, wel, maar je weet hoe het er daaruit ziet natuurlijk. Ja, vlak vooral, plat. en Ja, voor mij uh, is het nu zelfs zo dat we er nu ook zijn. Hè? Dit is ook, uh, in de polder? Ook, uh, nou, nee, in Noord-Holland. Dat <laughs> oh, ja, ja, ja, ja, klopt, ja. Uh, ja, stonden we zo eens te kijken. Ja. Weet je dachten van eigenlijk zou het wel leuk zijn als we gewoon die nummers. Uh, ja, gewoon dus Nederlandstalig zouden doen. Weet je wel, dus toen zijn we daar Werken en uh, is, het, is het moeilijker, lastiger of, of juist makkelijker? Nou ja, het was in het begin was natuurlijk een hele omschakeling omdat je al jaren natuurlijk in het uh, ja, altijd in het Engels zingen of, uh, of in het Frans, je ook nog wel eens en uh, ja, dan is het wel even een omschakeling. Ja, maar zodra je daar een beetje het was ook in het begin dat vooral die nummers gingen over uh, ja, dus vooral over meisjes, weet je zoals je ja. net ook hebt gehoord. Uh, maar later, dus inderdaad, naarmate ik. of dus. dat we uh, gewoon dus meer aan het cijfer waren. Ja, dan ga je ook over andere dingen cijferen. En je kan ook meer over dingen schrijven die ook bij jezelf. dus een beetje in de buurt zitten. Weet je dus over je eigen stad. en over mensen die in die stad rondlopen. Weet je wel? dat is met Amsterdam natuurlijk heel erg. Dat er, uh, ja, dat er heel veel liedjes zijn over mensen uit de stad. Ja. In Rotterdam had je dat eigenlijk helemaal niet. Weet je wel, Dat was helemaal niet over onze legendarische figuren. Weet je wel, er was er nooit een liedje over geschreven. Ja, door, uh, door Gerard Koks. Weet je wel? maar ja. nooit in de pop was nooit. minder in de pop. Ja ja, ja, ja, ja. ja, ja. En dat vond ik wel eens leuk om daar ook eens een keertje wat mee maar te doen. Maar het moet wel luchtig blijven, begrijp ik. Ja, want nou je, ja. je hebt het niet zo op pretentieuze teksten. Je hebt bluff, geloof ik, beledigd. Ja, nou ja, beledigd. Ik heb alleen gezegd, of zal ik het er even verhalen dan? <lacht> nou, hoeft niet. <lacht> even lachen. Als jullie luisteren, jongens. <lacht> Nee, maar ja, goed, weet je wel, Ik vind het wel eens leuk om ook weer wat teksten... zoals dat in de dus eind jaren 50, begin jaren 60... weet je al, had je ook allerlei van dat soort artiesten. Iets van, Re, wat, was het, wat had je toen, René Frank en uh, ja, dat soort uh, van die mensen. Op zijn is nog steeds ja, aan de gang. Ja, Nijs en Rijn ja. de Vries, weet je wel, Dat ja. soort, uh, het ging ook allemaal over meisjes. En uh, ja, ik vind dat de wereld eigenlijk wel eens aan, aan toe is, weet je wel, En vooral uh, het oude Europa, weet je Maar ik, ik las ook dat je, je wil het eigenlijk doen zoals Jannes... Voor, voor, voor mensen die, die ja, niet weten wie het is, maar die zingt ook. Maar dan, ja... Op ja, wat ordinair misschien soms. Ja, dat uh, waren Wa inderdaad, wel, inderdaad mijn woorden. Ik heb dat zo gezegd. Wa waar en, uh, komt die zover, naam ineens voorbij? Even... Nou, omdat er toevallig, waar het interview was... ...dat stond de cd van Jannes in de kast. Dat was oh. eigenlijk het eerste dat ik zag. En daar ik dat van, uh, dan zijn dat naam. is een ander genre, toch? Ja, dat is een ander genre, ja. Maar ik vind het wel uh, leuk. Het volkszaam, die muziek... ...vind ik, uh, vind ik wel heel geinig. We. Dat is ook wel echt iets wat me aanspreekt, weet je wel. En uh, ja, als je dat dan dus mengt met uh, een, beetje, een beetje de vroege jaren zestig... Uh, ...met dat geluid... Dan krijg je de kick. Ja, en ook nog met, uh, ja, gewoon dus met het heden, weet je wel. Jullie worden de hè van De Wereld Draait Door? Ja, daar zijn we heel blij mee, ja. Dus uh, uh, ja, dat wordt doorbreken dan, denk ik, of niet? Ja, nou ja, het gaat de goede kant op in ieder geval. Ga uh, je en, er al van leven? Uh, nou ja, ik doe er nog andere dingen naast. Uh, ik spreek even voor mezelf, uh, zoals dingen presenteren en zo. Voor de VPRO hebben ze een kinderprogramma gemaakt ja. dan. En als je dat allemaal bij de buren. Uh, ja, als je dat allemaal erbij doet, dan gaat ook, het. Uh, ja, dan gaat het, het zelfs uh, gewoon redelijk allemaal. Ik moet er wel maar aangifte doen, maar... Uh, dat wel. Uh, dus we dan even afwachten wat je ja, ervan ja. overhoudt. Ja, heel veel plezier bij de wereld draait door. En ja, we gaan jullie zo direct bedankt. nog een paar keer beluisteren. Dave van Raven van The Kick. Yes, Groot nieuws. Rupert Murdoch koopt de televisierechten van de Nederlandse eredivisie. Over twaalf jaar zijn de Nederlandse eredivisieclubs 1 miljard euro rijker. Nou, dat is prima, heren van de voetbal, maar eerst even eerlijk afrekenen. De afgelopen vijftien jaar heeft namelijk ook de Nederlandse belastingbetaler 1 miljard in het voetbal gestoken. Je kan rustig stellen dat de eredivisie alleen nog maar bestaat dankzij de belastingbetaler... En het raar is, nu de Eredivisie dankzij Rupert Murdoch 1 miljard verdient... hoeven ze ons niets terug te betalen. En wie betaalt trouwens Murdoch zijn miljard terug? Dat zijn alweer wij via Dure Voetbal Gaat het slecht met het voetbal, betalen wij. Gaat het goed met het voetbal, betalen we ook. Ik herhaal, wij hielden met een miljard aan subsidie... de eredivisie op de been. Wij krijgen niks terug. Rupert Murdoch koopt voor een miljard die gesubsidieerde eredivisie. Maar de eredivisie meent ons geen cent schuldig te zijn. Sterker nog, ze zijn diep verontwaardigd... dat voetbalclubs moeten gaan betalen voor politieinzet. Ja, maar is het nou echt zo dat de eredivisie... inmiddels voor een miljard gesubsidieerd is? Ja. De afgelopen 15 jaar heeft de Nederlandse overheid 1 miljard gegeven aan eredivisieclubs. Ik ontleen dat getal aan een onderzoek van het blad De Groene Amsterdammer en ik citeer. Gemeenten en provincies staken 610 miljoen in het voetbal. Het meest profiteerde Vitesse, 75 miljoen, ADO Den Haag, 73 miljoen... SC Heerenveen, FC Groningen en NAC Breda, alle drie rond de 40 miljoen. Telkens opnieuw dreigden clubs door slecht financieel management ten onder te gaan. En telkens werden ze gered door investeringen in stadions, het weggeven van gemeentegrond, koopsommen op trainingscomplexen, kwijtgescholden leningen en later waardeloos gebleken borg- en garantstellingen. Bovenop de 610 miljoen euro voor de clubs komen dan nog de landelijke kosten voor politieinzet: 265 miljoen euro en de uitgaven van de publieke omroep NOS... voor de uitzendrechten van de eredivisie, 186 miljoen euro. Semi-overheidsbedrijven sponsorden de clubs ook nog eens voor 42 miljoen. Al dus de Groene Amsterdammer. En zo betaalde de belastingbetaler in totaal 1 miljard... voor de betaalde voetbal in Nederland. Opnieuw krijgen de Eredivisie-clubs een miljard nu van Rupert Murdoch... maar zonder dat wij een cent van onze subsidie terugzien. Sterker nog, wij moeten maar duur betaald gaan televisie kijken... om Murdoch zijn miljard terug te betalen, plus de winst. Waarmee de Eredivisie in totaal 2 miljard uit onze zakken trekt. Als u dat allemaal oké okay vindt, mijn zegen heeft u. Maar weet wel dat het betaalde voetbal... dezelfde arrogante dievenmentaliteit heeft als pakweg de banken. En als je banken met betaald voetbal combineert, wordt het nog vreemder. AZ uit Alkmaar werd flink gesponsord door de DSB-bank. Onverantwoord flink. Dus als u zaken deed met de DSB-bank, hoofdsponsor van AZ... verdween direct een deel van uw geld in AZ en het nieuwe AZ-stadion. Toen ging de DSB-bank failliet. U kreeg uw in AZ-verdwenen geld terug van de staat. De winst was voor AZ, die mochten alles houden. De schade was voor de belastingbetalers. En nu gaat het weer zo. Het miljard van Murdoch... is voor de gesubsidieerde heren van de voetbal die mogen alles houden. Griekse toestanden noemen wij dat, als het over Griekenland gaat. Maar voetbal is heel iets anders. Over een jaar kijkt u met een heel koud bord op schoot... zondag iets voor middernacht naar de samenvattingen. En u moet verdomme dankbaar zijn dat dat nog mag. Justus van Hoel. Het nieuws nu, Jobboot. Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. Staatssecretaris Zijlstra is niet van plan de langstudeerboede per 1 september op te schorten. De meerderheid in de Tweede Kamer had daarom gevraagd. Zijlstra zei eerder deze week al dat de Kamer dan maar met financiële dekking moet komen. Hij sprak van verkiezingsretoriek. In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris nu dat het alleen juridisch al onmogelijk is om de maatregel niet in te voeren. Eerst moet de wet hiervoor worden veranderd. Volgens minister De Jager hebben de financiële markten meteen negatief gereageerd op de uitspraken van SP-leider Roemer over Europa. Roemer noemde gisteren in een krantinterview de Europese boete wegens overscheiding van het overheidstekort belachelijk. De Jager is blij dat Roemer later op de dag heeft gezegd er alles aan te zullen doen om het niet tot een boete te laten komen. In Moskou is de rechter al 2,5 uur bezig met het voorlezen van het vonnis... in de zaak tegen de drie Russische leden van de punkgroep Pussy Riot. Het vonnis telt 80 kantjes. Tot het uitspreken van een straf is het nog niet gekomen. Er is tegen de drie vrouwen drie jaar cel geëist. In Biddinghuizen in Flevoland is Lowlands begonnen. Vanwege de verwachte hitte dit weekend hebben duizenden mensen op de sociale media aangegeven dat ze morgenmiddag zullen meedoen aan een groot watergevecht. De initiatiefnemer had opgeroepen om waterpistooltjes en waterballonnen mee te nemen. De organisatie zorgt voor extra waterkranen waar gratis drinkwater kan worden getapt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, er staan 15 files bij elkaar, zo'n 50 kilometer. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A6, Lelystad, richting Emmeloord... er staat voor de ketelbrug 5 kilometer. A16 Antwerpen richting Breda, tussen Meer en Knopend Galder 7... na een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij... Er is ook een ongeluk gebeurd op de A27 naar Almere bij Hagestein. Twee rijstroken zijn dicht en er staan 3 kilometer fieden. Op de A50 is het erg druk van Arnhem naar Os, voorknopend Ewijk wijk 11 kilometer. En op de A325 loopt het vast voor de Waalbrug, daar staat 5 kilometer. Ten slotte is de N281 Heerle-Vaals dicht bij Simpelveld en dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag, live. Jan Mom. Goedemiddag, welkom vanuit Café De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Egyptoloog Huur Pracht zo direct over de vraag... of je met Google Earth archeologische schatten kunt ontdekken. En Fris Barend is er weer om met ons de sportieve diepte- en hoogtepunten door te nemen. Wilt u reageren? Twitter ons hashtag AvroVML. Wilt u ons zien? Kijk dan op vrijdagmiddaglive.avro.nl. Over blauw bloed. Ja, dames en heren, verkiezingen, nieuw kabinet, troonreden... allemaal de komende week aan de orde. Wat gebeurt er ondertussen binnen het Koningshuis? Beatrix is natuurlijk niet meer het verse blaadje groen... aan de lood van oranje dat ze was. En Willem-Alexander dreigt de prins Charles van Nederland te worden. Bij ons, freule Jude Pont tot hemelzoet... 25 jaar persoonlijke assistente van Beatrix, nu ontslagen... Waarom ontslagen? Nou, binnen ons koningshuis is men op een gegeven moment videocamera's gaan gebruiken... waarop ik zichtbaar een doosje after-aid druk. Oeh, en waarom deed u dat? Kijk, na iedere maaltijd werd er een diligence binnengereden... vol met taart, bonbons, ja. ijs, luxe fruit en after eat En wat Willem-Alexander niet weggepropt kreeg, ja. werd afgezonken in de hofvijver. Nou, dat vond ik zonde. He, mijn kinderen willen ook wel eens wat anders eten dan kreeft en caviar. En dus? Is die oranje clan met een notitieboekje gaan schatten... voor hoeveel ik aan after-age mogelijkerwijs achterover gedrukt zou kunnen hebben. En dat was? Volgens de familie zou dat rond de 32.000 euro aan after-age zijn. Ja, en toen bent u dus ontslagen. Hoe zou u uw gevoel nu omschrijven? Onverdunde rancune. Ah. Dat hoopten wij al. U gaat uit de school klappen. Reken maar van we en yes en see. Goed. U werkte de laatste jaren ook vooral in de vleugel van de gastenverblijven... en hoorde dus uit eerste hand als het tussen Willem-Alexander en Maxima uit de hand liep. Dat kun je wel zeggen. Hè? De termen viswijf en bottenpooier zijn misschien wat grof. Ja. Maar als u weet hoe WA denkt over de troonopvolging... en wat Maxima dan weer op haar beurt vindt van de slappe houding... Ja, nou, vreule, vreule, we moeten even onderbreken. Oh. Er is sport. Deze zomer was natuurlijk al sport. Maar de sport gaat door, ook van... En we schakelen over naar Oepen Zeilhuis in Zutphen bij de open Zutphense Schoolkampioenschappen. Oepen, kom er maar in. Hoe is het daar? Nou, eh, uh, Kees, uh... Jij toch Kees? Ja hoor, ik heet Kees. Ja Kees, welkom hier in Zutphen. Uh, ja. We straks de open Sjoe-kampioenschappen gaan losbarsten. Ja, zeg, hoe is de situatie daar nu? Ja, het is hier uh, extreem rustig. Uh, geen publiek. Uh, en ik heb ook nog geen uh, deelnemers zien arriveren. Men is aan het uh, voorbereiden? Nou ja, ik uh, heb horen zeggen dat er straks uh, vier vers in de wasgezette Sjoe-bak... Uh, via de achterdeur zijn binnengedragen. Maar uh, bevestiging uh, daarvan heb ik nog niet. Oh, uh, hoe is de sfeer zo? Uh... Ja, zo. ...zoals ik het uh, begrijp, enerzijds uh, grimmig anderzijds uitgelaten. Oh, wat mogen we van de deelnemers zelf verwachten? Uh, niet veel. Uh, er zouden zes mensen hebben ingeschreven... waaronder voormalig kampioen uit 2007... Simon de Scherder Heulbos. Ja, wat, wat, wat gaat er nou gebeuren? Eh, uh, al sla je me hartstikke dood. Ik heb geen idee. Goed. Uh, Oepen, we komen bij je terug... zodra er weer nieuws is. Ja, uh, ik, ik, ik weet het niet, hoor. Uh, er is hier helemaal geen reet te doen. Uh, en het begint op dit moment ook nog te regenen. Oh, ja, dank je, Oepen. Uh, Frulle, uw gevoel... Over het sjoelen? Nee, over uw eigen situatie. Geconcentreerde wraakzucht. Ja, u had het daar straks over gesprekken tussen WA en Maxima. Wat, wat, wat hebt u nog meer... Uh... Uh, Beatrix zelf. Oh. Hè, behalve dat zij niet zelf beeld houdt, maar ik... heb ik haar ook horen praten over de capaciteiten van haar zoon. Wat, wat, wat zei ze daarover? Nou, uh, het meest gebruikte woord om haar opvolger te, te, te karakteriseren... is altijd geweest die opgeblazen... Ja, ja, ja, ja, ja vreden, excuus. We schakelen weer even over naar Oepen in Zutphen. Oepen. Ja, Het uh, is Kees. Ja, dat zeg ik Kees. Wat is er gebeurd? Er heeft uh, hier net iemand een A4'tje opgehangen, waarop staat dat de kampioenschappen niet doorgaan. Oh, ze, ze gaan niet door? Uh, nee, dus uh, nou, ik ga naar huis, want het begint hier nu echt te uh, stortregenen Oh, ja, nou ja, dank je wel. Ja, uh, Freule, u bedankt ook voor uw openhartigheid. En hier zal het laatste woord ongetwijfeld nog niet over gesproken zijn. Succes! Maar, maar ik bedoel, ik, ik zou toch zo. Succes! Nog, uh... oh, oh. Bas Hoeflaak, Pieter Bouwman en Marian Luif horen u. De Amerikaanse archeologe Angela Michol beweert dat ze van achter haar bureau een nieuwe piramide heeft ontdekt. met behulp van Google Earth. Al tien jaar zoekt ze via dat programma naar interessante plekken. en zo stuiten ze op iets dat volgens haar misschien wel de grootste piramide van Egypte is. Maar hoe waarschijnlijk is het dat op die plek een piramide zal worden gevonden? En wat doet een archeoloog eigenlijk achter Google Earth? Daar gaan we het over hebben. Met Egyptoloog, U Pracht, welkom. Eh, en aan tafel natuurlijk ook, althans zat net, maar hij loopt nu weer even weg... Frits Barend, die ons mee gaat nemen langs de sportieve hoogte- en dieptepunten. Eh, meneer Pracht, om met u te beginnen. U bent Egyptoloog, maar eerst even uh, dus over die waarschijnlijkheid. Hoe groot is de kans dat er op die plek die die Amerikaanse aangeeft... inderdaad een piramide wordt gevonden? Uitgesloten. Uit? Oh, dat is dan zijn ja, dan ja, dan klaar. zijn we klaar. Ja, nee. Nou, kijk ik zelf kijk ook heel vaak uh, via Google Earth naar uh, Egypte. Ook om, uh, om nieuwe ja, ja, uh, piramides bijvoorbeeld te ontdekken? Nou, om um, archeologische sites te bestuderen. Mm -hmm. uh, vaak kun je juist op basis van Google Earth uh, beelden... zien dat er de afgelopen maanden wat is gebeurd. Uh, en dan heb ik het niet alleen over archeologische werkzaamheden, maar ook uh, illegale praktijken. Hoe was? Dat, nou ja, uh, de lokale bevolking die uh, bijvoorbeeld uh, archeologische sites uh, hebben ingenomen... om er bijvoorbeeld landbouwgrond van te maken of om uh, nog erger uh, die sites te plunderen. En dat kun je allemaal je... via uh, Google Earth ja. controleren? Ja, dat kun je zien. Het is eigenlijk een soort, soort waakhond. Zo zou je uh, Google ja. Earth kunnen uh, beschouwen. Maar goed, wat er nu de afgelopen dagen in het wereldnieuws is gekomen... ja, dat is, uh, helaas dat ik het zeg, maar grote onzin. Waarom? Ja, dat wat uh, voor een piramide wordt aangezien... is gewoon een rotsformatie die enigszins... ja, uh, ja goed, de meeste heuvels, de meeste bergen hebben wel iets van een, van een piramideweg. Maar hier is het grondvlak al driehoekig. Nou, dat komt in uh, het oude Egypte totaal niet voor. Iedere piramide heeft een grondvlak van een vierkant. Dus het is helaas... Een het zou grond... een hele unieke piramide zijn. <laughs> ja, en daarbij komt... Het is gewoon een kalksteen-rotsformatie waar allerlei paadjes langs lopen. Frits, ja, nog even herhalen, want we hoorden je niet. Wat zei je? Dat moet zij dan toch ook zien en weten? Ik bedoel, dan die Amerikaanse ja, archeoloog. Ik, ik, ik ben er dan ook zo ontzettend verbaasd over... dat dit soort berichtgeving, dat dat dan gewoon de wereldpers haalt. Want het is, als je heel eventjes daarnaar kijkt... en dat kan iedereen doen, iedereen kan die beelden gewoon even vergelijken... iedereen kan op Google Earth kijken en zien dat dit gewoon helemaal nergens op staat. helaas. En er liggen dus ook geen graftombes in? Nee, absoluut niet. Maar absoluut zij niet. zegt, uh, je weet het pas, als je er naartoe gegaan bent en gaat graven. Ja, nou ja, uh, dat kan niet. Je kunt daar niet graven, in die zin. Het is gewoon een natuurlijke rotsformatie die uh, massief is, althans kalksteen. U uh, verwacht niet, inderdaad, want dat is het verhaal, er gaan nu mensen naartoe, die gaan ja, het onderzoeken, dat ze uh, alsnog zullen ontdekken nee. dat, dat er toch iets ligt. Nee, dat, uh, dat verwacht ik zeker niet. We oh, dus nee. zullen het wel gaan doen, denk ik. Maar, nou, ja, misschien een, een aantal onwetende uh, mensen die, die dit soort berichten uh, voor waar aannemen, die daar misschien naartoe gaan. Maar serieuze archeologen die zullen uh, hun tijd beter besteden. Want dat moet ik er wel bij zeggen. Dat er ja, moderne technieken natuurlijk uh, gehanteerd worden om ontdekkingen te doen. Dus vanuit de ruimte wordt met infrarood gekeken... naar archeologische sites. Maar ja, daar worden dit... wel archeologische sites mee ontdekt, met ja, satellieten? Dat, nou, dan kun je inderdaad structuren onder de grond zien... die je met het blote oog niet kunt zien. Maar mm -hmm. die, nou, daar moet ik dan ook van zeggen, niet direct uh, zo wereldschokkend zijn. Want vaak zijn het gewoon plaatsen waarvan we al toch kunnen zien... toch met het blote oog dat het allemaal kleine heuveltjes zijn, zandheuveltjes... waarvan je nou ja, eigenlijk uh, met wat fantasie uh, er een stofzuiger op zou kunnen zetten... en het zand daar weg zou ja. kunnen halen en weet dat daar wat tevoorschijn komt. Toch hoorden we in, in de slipstream eigenlijk van dit bericht ook andere uh, opmerkelijke ontdekkingen. Een jaar geleden, ja. een andere archeologen, die beweerden nog... maar liefst 17 ja. piramides onder het zand te hebben ontdekt. Ja, Sarah Parchek uit ja. Amerika. Ja. Dat is toch een gerenommeerd ja. archiloog, ja. begrijp ik. Ja, helaas zou ik haar fijn niet Want ze heeft. Nou ja, nou, binnen de Egyptologie is ze wel bekend, maar uh, ja, ze heeft zich enorm in haar vingers gesneden met dit. Ja, met dit want ook dat klopt niet. Nee, ook dat klopt totaal maar dit soort niet. dit die archiloïden zijn dan voor je wetenschappelijke carrière toch dodelijk? Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik bedoel, binnen de Egyptologie, uh, ik wil niet zeggen ligt ze er volledig uit, maar ja. Um, de meeste mensen die zich met de archeologie binnen uh, Egypte bezighouden... die zeggen van ja, dit is een hoax. Dit is natuurlijk iets geweest wat je natuurlijk moet plaatsen... tegen de achtergrond van de revolutie die vorig jaar heeft plaatsgevonden. In Egypte. En het is ook Want? mogelijk gemaakt door, door uh, de toenmalige uh, minister van Oudheden... Zahi Hawaz. toen nog onvermijdelijk. Tegenwoordig is hij van het, uh, ja, het archeologische veld verdwenen. Maar hij had uh, spektakel nodig. Hij had nieuwe vondsten nodig om het uh, uh, toerisme weer op gang te brengen. Te dat zit erachter, ja, ongetwijfeld. En dus de amerikaanse wetenschappen zich daarvoor lenen. Ja. Wat dan zit er dus ja. meer achter? Nou, het is, is ook gewoon corruptie zo, dat dus dat, eigenlijk. Dat dat project, dat moet ik er eerlijk bij zeggen, al wel eerder was gestart dan voor die uh, revolutie plaatsvond. En dat is mede gefinancierd door de BBC, die natuurlijk ook graag uh, de concurrentie aangaat met Discovery Channel of, of met National Geographic. En ja, een sensationele vondst wilde doen. NASA, NASA heeft beelden beschikbaar gesteld. zit in dit hele verhaal. Ja, nee. De archeolo archeologie ontkomt niet aan een toenemend populisme, begrijp ik. Dat, dat en corruptie, kun je lijkt dat ja, kun je wel stellen. En dat is op zich is het niet erg. Wanneer er gewoon wat, laten we zeggen... populair wetenschappelijke berichten de wereld in worden gestuurd. Als ze maar gebaseerd zijn op feiten. Ja. Als het maar ergens Want er op... zijn wel spectaculaire nieuwe technieken. U zei het al een beetje met ja. infrarood. Ja. Hè, waarmee je uh, dingen kunt ontdekken. Maar ik begrijp dat ze ook die beroemde niet beruchte vliegtuigjes om mijn man, drones, mm -hmm. dat die inmiddels ook door archeologen ingezet nou, worden? Nou, in Egypte is dat nog niet het geval, het, uh, hier in Europa wel, maar... Um ja, dat is dan meer om gewoon een soort van luchtfotografie uh, toe te passen. En maar kun je is... daar iets mee ontdekken? Nou ja, dat, uh, kijk weet je, in, als we teruggaan naar Egypte... Uh, daar wordt al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw... Uh, niet alleen in het Nijldal, maar ook in de woestijn uh, worden luchtfoto's gemaakt. Dus ja, het is een... Op een, zich is dat een oude techniek hè? Ja, dat, precies. Of je nou met een onbemand vliegtuigje doet ik, of ik niet. Ik geloof veel meer in de Ground Penetrating Radar... Uh, uh, en en hey, dat, dat betekent dat, betek dus de, dat je met een, een radarsysteem, en dat is vaak gewoon: dat kun je uh, zelf. Uh, Vervoeren. Dat waarmee is je kunt teleurd, kijken wat er in de grond zit. Precies, dat kan. Een meter of uh, 7, 8. Dat hangt een beetje van de, van de, de dichtheid van de, uh, de natuurlijke omgeving af. Maar daar kun je de, inderdaad uh, zien wat er onder de grond zit. En de oude Indiana Jones methode? Gewoon de grond gaan. <laughs> ja, ja, ja. Is die er ook nog? Of? Die is er ook nog wel. Die is maar, ook nog wel. Ja, Zeker, maar uh, goed, uh, daar zul je wel met goede argumenten moeten komen om op een specifiek te Even te gaan graven. Te gaan graven. Ja. Ja, we gaan zien wat, uh, he, wat er uiteindelijk uh, waar van is, van die ontdekkingen. Als we u uh, volgen, dan zal daar inderdaad blijken dat het allemaal onzin is. We gaan zo direct praten over sport. Uh -huh. Houdt u van sport? Jazeker. Oh, van, vooral? Nou, ik ben uh, atleet. Uh, althans, ik heb. Uh, u loopt, hè? Hardlopen, ja, marathons toch? Jawel. Goed, op, op niveau, dat is inmiddels ook alweer 15 jaar geleden. Maar ik heb inderdaad aan topsport gedaan. Zeker. Kijk, nou, we oh. gaan het zo direct over hebben met oh. Frits Baron. Maar eerst gaan we weer luisteren naar de kick. Z and De kicks. Ze zijn binnenkort te zien op de uitmarkt en op Lowlands, trouwens. Sport met Frits. Frits Weer terug van vakantie, was je fijn, Frits? Uh, ja, het was een fantastische vakantie. Ik heb echt genoten, heel veel voor televisie gezeten natuurlijk tijdens de Olympische Spelen. Ik ben er ook geweest. Het was geweldig. Vierkante ogen van de Sportszomer. Ja. Huperacht zit er ook nog. Hij is uh, marathonloper, hoorden we net. En Egyptoloog. Uh, we gaan snel van start, want je hebt veel te melden. Ja, je hebt heb veel, veel opgekropt, natuurlijk. We beginnen met de flops. Uh, Robert Maaskant, de nieuwe trainer van de FC Groningen. Die na de leiding tegen FC Twente in de catacombe, eigenlijk niet voor de microfoon bedoeld, tegen een van zijn verdedigers geschreeuwd. hij kan nog geen kut dekken. Oh. Hij heeft overigens excuses vragen geboden. Dat wel. En ik bedoel, ik ga hier niet uh, de moraalridder uithangen. Ik weet ook wat kleedkamertaal, maar hij heeft zelf ook gezegd... dat had ik niet moeten doen, ik heb mm. een voorbeeldfunctie. Maar hij heeft geluk gehad ook. Want? Want nou, kijk, Amsterdammers en Rotterdammers... zeiden dat soort dingen ook wel eens tegen elkaar. Er was ooit eens een verdediger van Feyenoord... die zei tegen de spits van Ajax... zit je moeder nog achter het raam? Oh. Rob die spits zei, dat weet je toch wel, want je vader is haar beste klant. Nou, als Robert Maaskan dit tegen een Amsterdammer had gezegd... Je kan nog geen kut denken. Moet je even je vriendin vragen? Of heb jij de laatste tijd niet meer gesproken? Ja, nou ja, zo had het kunnen gaan. Zo had het dus moeten Vlop gaan. Flop 1 was dat. Uh, flop 2 is toch nog even de Olympische Spelen. Om te beginnen op zaterdag. Uh, het zilver van de mannenhockeyers. Ik heb het hier al vaker gezegd. Nederland telt de meeste kunstgasvelden. En de meeste hockeyers opgeteld van de hele wereld. Geen land, alle landen samen hebben minder kunstgasvelden en minder hockeyers. Dus ik vind dat de Nederlandse teams altijd voor goud moeten gaan. Ja. Er gaan steeds meer meisjes, met name hockey. Dat is het gevolg van het fantastische beleid van directeur Johan Wakki. Die heeft echt dat hockey geweldig in de markt gezet. Hockey is waanzinnig populair. Maar de consequentie is dat de hockeyteams altijd goud moeten halen... of favoriet moeten zijn. Dat vind je ook echt, hè? Ja. ja. De vrouwen hebben het waargemaakt, zoals de vrouwen het altijd waarmaken. En de hockeyers zeiden dat ze niet eens favoriet waren. Dat is eigenlijk al een contradiction in terminis. Dat is Ajax begint aan de competitie, maar we zijn geen favoriet. Dat kan niet. En de hockeyers hebben het ook niet waargemaakt... Bondscoach van As zegt, we staan weer op de kaart als hockeyland. Engeland van de kaart geveegd. De kaart bestaat uit drie landen, Jan. Ja. Australië, Duitsland en Nederland. Nou, dat als, je op die kaart, als je niet op die kaart staat... Dan moet je je schamen. Dus ik vind dat het Nederlands hockeyteam ook goud had moeten halen. Ze hebben inderdaad heel goed gespeeld. Veel beter dan gedacht, maar ze hebben ook goud moeten Pacht halen. Nee, Pacht, heeft hij nou, een punt of niet? Niet helemaal mee eens. Ik denk dat ze hun uiterste best hebben gedaan. De voorbereiding ja, was, je was, ook. Was, was, was niet uh, optimaal. Uh, nee, Dank je de bondscoach. Dat is veel gedoe, ja. Ja, er is veel om te doen geweest. Hij bleek achteraf de bondscoach toch uh, gelijk te hebben. Goed, nee, maar de heeft finale geen ge... is niet gewonnen. Nee, dus hij heeft oh. geen gelijk gehad. Nou, ik, ik, uh, ik heb de partij tegen Engeland gezien. Dat was een halve. De, ja, de volgende finale. flop. De volgende flop is, we hebben de koninklijke onderscheiding gehad. Epke moest huilen. Ze zijn benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Epke Zonderland, Doria van Rijsselbergen. Alle dames van het Nederlands hockeyteam. En de coach Jacques Haren En Caldas van de hockeyers. Nou, fantastisch. Um, Willem-Alexander en Maxima en hun drie kinderen waren uitgebreid aanwezig. Hebben genoten van Londen. Ik heb ze ook nog gesproken na het goud van Marianne Vos. Ze hebben fantastische tijd gehad. Dat is de vraag. Waarom heeft het hun moeder, oma, Resubiouw, schoonmoeder, behaagd? Om de winnaars van 2012 lager te decoreren dan de winnaars van 2000, 2004 en 2008. Want. Nou, we hebben het nagevraagd, want die zijn benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. En ja. dat is een hogere decoratie dan ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja. Er is een verandering in het beleid gekomen in 2012. Want de huidige sporters, voor de duidelijkheid, die hebben dus allemaal de orde van oranje Nassau. Ja, die hebben dezelfde orde die ik als ik heb. Nou kun je na zo laag. Ja. Zo laag. <laughs> ja. okay. ja. Ja. Ja. En die andere sporters hebben dus die hoge onderscheiding. Nou, ja. In Engeland word je uh, Lord Co. Sir Bobby Robson, Sir Alf Ramsey, daar ben je. Sir, en wij gaan onze sporters dus lager decoreren. Nou, jullie hebben de redactie heeft het ja, nagekeken. Ja, we hebben gebeld even met het ministerie. Het blijkt dat uh, minister Schippers ja? heeft besloten uh, dat uh, sporters die een lintje krijgen inderdaad benoemd moeten worden tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Nee, oranje nassau. Uh, sorry, oranje nassau lager, omdat zij vindt dat de status die geldt de, de hogere status, zeg maar, die Nederlandse leeuw voor mensen die een hele bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van wetenschap en ja. kunst. En dus voor de sporters. En zo. dus we zijn we echt volle, de sport is voor de plebs, mm. moeten we er vooral niet mee bemoeien, leuk dat de jongens een beetje sporten hè? Mm. dat de koningin en de, de, de prinsessen er plezier in heeft, maar ze moeten vooral niet te hoog gedecoreerd worden. Het is van een arrogantie die zijn weerga niet kent want ik heb even nagekeken, je moet dus orde van de Nederlandse leeuw bijzo, een bijzondere verdienste van zeer exceptionele aard nou dat was het dus, wat Epke, Marianne en de Dames al ja. gedaan ja. ja. door Jan van ja. weg. actualiteit van de verdiensten nou de actualiteit was er Personen met bijzondere talenten die prestaties geleverd hebben... met een maatschappelijke uitstraling. Nou, mij dunkt. Nou, de hele lijst die je leest, vo voldoen ze aan. Maar minister Schippers vindt het... Ach, die sporters, die kunnen wel... Met... Ik nee, vind pracht, wat vindt u van onderscheid ja. gemaakt wordt... tussen ja, de wetenschap, kunst en sport? Ja, nou, dat, is, dat is natuurlijk ook grote onzin. Uh, ik ben het mee eens met uh, Frits Barend. Uh, ze zouden ook maar... gewoon die orde van de Nederlandse leeuw. Ja, ik Absolut. weet niet precies wat er nog bovenonder ja. zit over ah, het Ja, Barend. Ja, Ranobi, maar alleen Marleen Veltes, die waren al geriddeld. Dus die zijn hoger geriddeld. Dan de nieuwe ridders... Dorian en, en Epke met name... wat dus echt een ja, bijzondere prestaties geeft. Uit. Maar ook de hockeyvrouwen die het warmer gemaakt. Ja, Het is overigens heel moeilijk om er precies achter te komen... want in 1992 is het dus ingesteld dat ze die hogere orde ja, zouden krijgen. Ja, ja. Dat is onder verantwoordelijkheid van Dancona gebeurd. Ja. Heet die Dancona. Partij voor de Arbeidministers hebben op dat gebied uh, nou, beter nou, gedaan. Nou, die zegt, ja, ik weet het ook allemaal niet meer precies. Dat is een commissie en die trekt ook een beetje de handen er vanaf. Dus. Maar Schippers heeft het in ieder geval dus maar weer... Ja, Weedenschappen en kunst is belangrijker dan de sport. Laten we dat vooral zo denken, dan gaan we naar de kloot als land. De tops... Uh, de overwinning van Lars Boom in de Eco Tour. Nou, Laat ik erover zeggen dat wetenschappen en kunst heel belangrijk zijn, maar het is niet een hogere hiërarchie dan de sport. Het is dat helder. Ja. Uh, Lars Boom won de Eneco Tour op indrukwekkende wijze. de We hebben een verschrikkelijke sportzomer qua wielrennen achter de rug. In de Tour de France gefaald. Bij de Olympische Spelen heeft Lars Boom gefaald. Hij zat in de goede ontsnapping en dacht ik wacht op de sprint. Nou dat is een uh, duur komen te staan. Nicky Terpstra, Lars Boom voor het WK in Valkenburg verwacht ik daar veel van. Oké. Okay. Dan de van wat Nederland zat. Vond ik een top. Wat een oefwetsen is om te oefenen. Sorry, ja, nee, het is oefen... iets om te oefenen. Oh. Dat heb ik Van Marwijk wel eens kwalijk genomen. Had geoefend met Van Persie en Huntelaar in de spits. Nou, ook zonder Robben van Persie, de beste Nederlandse voetballer op dit net, heeft Nederland verloren. Dus ik ja. ben wel dat tegen Turkije Van Marwijk weer, weer terugkeert. Van Persie, van, Persie, van, Persie, van, Persie, van Persie, om het terug snel, ja. Maar nogmaals, ik vind het goed dat. Van Gaal, ja, je vindt het goed dat Van Gaal gewoon met ja, alles heeft gedaan. Laten we even kijken hoe die spelers het doen, ook die nieuwe spelers. Hoe doen ze dat nieuwe systeem? Uh, de middenvelders hebben het niet goed gedaan. De achterhoede echt nee. de schuld, die jonge achterhoede. Maar Van der Vaart en Sneijder hebben het bepaald niet geweldig gespeeld. Het is heel goed dat hij de, dit heeft gedaan, dat hij heeft geoefend. wat dan terug Turkije, weet hij wat wel hij niet moet doen. Meneer Pracht, kijkt u naar ja, voetbal? Ja, zeker. Ja, En wat, bent u het eens met Frits op dit ja, punt? Ja, een oefenwedstrijd is een oefenwedstrijd. Daar moet je alles uitproberen. We hadden en, toch allemaal en, willen winnen van België. Ja, nee, dat ben dat ik met een je eens. Maar we is. hebben dat tegen Engeland gezien. Ik heb dat van Marwijk een beetje verweten. Tegen Engeland wonnen we dus met 2-0. En juist toen had je moeten oefenen met Huntelaar en Van Persie. Hoe gaat het met z'n tweeën? Maar de wil om te winnen is dan groter dan eigenlijk het doel van die wedstrijd is oefenen. Jij denkt niet, hier blijkt uit dat ook Van Gaal geen grip op die spelers nee, heeft? Nee, nee, nee. Van Gaal heeft gezien wat er ontbreekt. En dat is heel goed. En dat is een oefenwedstrijd voor een licht Turkije. Weet je nu waar ze staan. Ik wil nog één ding even zeggen. Danny Blind is assistent geworden. Met als argument, zei Van Gaal op de persconferentie vorige week... niemand beter dan Danny Blind is op de hoogte van alle jeugdgelenten in Nederland. En waarom was dat zo belangrijk? Want hij moet doorselecteren. Maar mm -hmm. Van Gaal is geen coach van Jong Oranje geworden. Nee. Van Gaal is coach van het Nederlands helft geworden. Je vindt het en een onzin argument. Zo'n onzin argument. De spelers die nu gedebuteerd hebben... staan allemaal al een dat jaar is. bij Feyenoord of AZ in het eerste. Uh, spelers die in het Nederlands helft komen... moeten minimaal een half jaar op niveau gevoetbald hebben. Dat zijn het talenten die je moet ontdekken. Dus waarom zit Winter dan wel bij? Denk je? Had, een, ze ze had mogen, een betere smoes moeten bedenken. Ze hij nee, had een elkaar. betere smoes moeten De enige AXC die hem gesteund heeft in die oorlog... die hij ja. deze winter had gedaan is Danny Blind. Zeg dan dat ik hem daarom genomen heb, uit solidariteit. Maar ga geen smoes bedenken. Maar prachtig is het ermee eens. Ja, zeker. Dan de lancering van, dat vind ik de top van de week... de lancering van de Benelieke voor vrouwen. De wie? De Benelieke voor vrouwen. De Benelieke? Ja, de Belgiën het België-Nederland dat was mooie benen? Nee, dat be ja, heb ik niet eens zo gezien. Oh. Dat is voor marketing wel heel slim, inderdaad, wat je nu zegt. Oh, de Benelieke cool. is een leak tussen... Belgische en Nederlandse topclubs spelen eerst tegen elkaar. Belgische competitie Nederlandse competitie. Uiteindelijk worden de top voetbal vier bij elkaar... Het ja, voetbal. Okay. Om het, voetbal, het vrouwenvoetbal in Nederland aan een hoger niveau te brengen. Vrouwenvoetbal meisjesvoetbal is de meest behoevende sport in Nederland. Er zijn nog meer vrouwen en meisjes voetballen dan hockey. De topclubs van België doen mee. Anrecht en Standaard Luik. Topclubs van Nederland doen eindelijk mee. Ajax en PSV. Nu er nog Feyenoord en Club Brugge erbij komen. Afgelopen woensdag is die Benelik gepresenteerd met de uh, Benen Supercup. Tussen Standaard Luik en Ado in ja. Mechelen. 1-0 geworden door Standaard Luik. Maar dit is het begin dat het Nederland zelf weer terugkeert naar het niveau waar het moet. Want de mooiste voetbalwedstrijd bij de Olympische Spelen was de halve finale tussen Canada en Amerika. Door Amerika in de 120ste minuut met 4-3 gewonnen. Dat was een wedstrijd van zo'n ongekend niveau. En door die benenliek voor vrouwen hoop ik dat we over dat vier het jaar het Nederlands team hebben bij de Olympische Spelen voor vrouwen. Wat Olympische. Uh, spelen Voetbal, mannen stelt niet voor. Dat nee. hebben we nu ook weer gezien. Ja. Mannen interesseert het ook niet. Het WK is veel belangrijker. Maar voor vrouwen zijn de Olympische Spelen wel een uh, heel ja, belangrijk podium. Jij bent, dat is bekend, ook de, hier iedere keer laat je dat blijken... een liefhebber, fan van vrouwenvoetbal. Vrouwensport in zijn algemeenheid. Va in algemeen, ja. alles, alle vrouwensport. Ja, maar vrouwenvoetbal eigenlijk. is bijzonder, ja. Maar ja, ja meneer Pracht, uh, ja. Ja, ja. niet iedereen is dat, u wel? Ja, zeker, ook. En ik vind dat Nederland nog steeds een, uh, een ontwikkelingsland is op dat vlak. Met Helaas, een, een ontwikkelingsland. Gegek, ja, het ja, volledig bewust. Dat, dat, dat is toch. Uh, maar lopen die andere landen gek. zo ver voor ons uit dan? Ja, of wij achter. Uh, hm. Als je kijkt hoe we in de mannensport voetbal uh, nou ja, bij de beste, laten we zeggen, acht van de wereld horen. Uh, maar dat is in het vrouwenvoetbal niet. En dat is uh, onbegrijpelijk voor een land... Nou ja, waarin, omdat... waarin uh, juist vrouwenemancipatie uh, al zo vroeger is, is het... Maar ook op het gebied van emancipatie zijn... wat ja. het Saoedi-Arabië van het Westen, ja. ja, inderdaad. Laten we wel <laughs> zeggen. Uh, ik zal geen vergelijking maken met uh, de Paralympics. Dat is een grapje. Maar ik bedoel, uh, het praktische probleem blijft natuurlijk toch... dat de belangstelling voor vrouwenvoetbal... en ook ja, daarom maar maak ik die vergelijking wel, zo veel omdraaien. minder is. Dat, precies. Dat is, uh, ja. Je hebt het nu weer gezien... in. Het je hebt met de Olympische Spelen. Maar met hockey, ja... Er hebben 4 miljoen mensen naar de hockeyfinale gekeken... in 3,5 vrouwen en 3,5 miljoen ja. naar de mannen. Dus, dus Als het, succes, dus als als het succes komt, dan komt het. ook. En als het, het leuk om te zien door. is, en als het met passie gespeeld wordt... toen het Nederlands Elftal in Zweden uh, dat geweldige EK speelde... keken er meer dan een miljoen mensen naar die wedstrijd. U en, heeft... Uh, ja. En ook die halve finale tussen Canada en Amerika. Het stadion zat vol in Manchester, was uitverkocht... en is heel goed bekeken in... Uh, in Engeland. En in Duitsland is het WK voetbal, was het best bekeken sportprogramma na het WK voetbal. En Pacht, Pracht, ook was uh, Frits de hele zomer voor de tv gezeten met de Olympische Spelen? Nou, Olympische Spelen, voetbal. zeer zeker. Ja, voetbal ook. Uh, de Tour de France iets minder. Maar uh, ja, gelukkig dat het. Uh, die sportzomer toch nog iets heel moois heeft opgeleverd... namelijk de Olympische Spelen. Ik Dankzij de vooral, prestaties van de Olympische, Olympische, Olympische Spelen. Het uh, heeft zulke mooie beelden opgeleverd. En, uh, ja, ik heb er maar het was helemaal afgelopen. een feest. Ook door de manier waarop de Britse ja, supporters... Ja, ja. Ja, ik was alle ja, supporters hebben toegejaagd. Uh, ik heb de marathon daar live gezien. Dat was geweldig. Nou, ook in de vrouwenbox, Als je ziet hoe ja. daar zaten 4.000 ja. mannen dat vrouwenbox zaten ja. aan te moedigen. De eerste, ja. Ja, de eerste, ja, die Ierse ja. ook. Ja. Je bent ook Nederlands kampioen geweest hè, de marathon. Ja, jaren geleden al wel, hoor. De droom gaat ooit van de Olympische Spelen? Ja, zeker. Ja, die d niet Ja, in tijd, ja inderdaad. Uh, wat liep u? Ik, ik liep uh, mijn persoon gekomen. Ja. In het, uh, 2019. Even snel 2019. Daar ja. moeten we het bij houden. Want de ja, tijd okay. is alweer om. Okay. Ik dank uw pracht Egyptoloog. En ik dank Frits Barend voor zijn lintje. tops en flops. Avro <laughs> ja. Dan kom je tot. Twee dingen. Two. Two. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Als minister van Buitenlandse Zaken betuigde hij spijt over het leed dat Nederland aanrichtte in Indonesië. Ben Bot, geboren in Batavia, bracht zijn jeugd door in een japperkamp. Als je daarover begon, kreeg je altijd kous op de kop. Dus als kind leerde je dat gewoon maar wegduwen. En ook niet laten merken dat je uit Indië kwam. Vandaag praat Govert van Brakel met oud-minister Ben Bot. Wat vindt hij van de opgeleide discussie... over de Nederlandse militaire acties in het verleden? Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.